9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De regering van Birma heeft bekend een einde te maken aan de censuur van de media. In een verklaring op de website van het ministerie van Informatie staat dat vanaf vandaag de censuur voor alle publicaties wordt opgeheven.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 Bij de fabriek van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel dat is bestemd voor de Nederlandse luchtmacht. Nederland heeft er twee besteld. De eerste wordt volgens Defensie waarschijnlijk volgende maand overgedragen aan de luchtmacht. Daarna doorloopt de JSF een intensief testprogramma waarbij ook voor het eerst Nederlandse piloten in het toestel zullen vliegen. Het tweede testtoestel wordt komend voorjaar geleverd. De JSF is omstreden, vooral vanwege de hoge kosten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil helemaal van het toestel af. Het komende kabinet moet een definitieve beslissing nemen over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig.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 De Amerikaanse zanger en boegbeeld van de Flower Power Scott McKenzie is overleden. Hij werd in 1967 wereldberoemd met de hit If You're Going to San Francisco. En verder werkte hij samen met de mama's en de papa's. En hij schreef mee aan Kokomo, grote hit van de Beach Boys. Scott McKenzie was 73. En het weer nog stapelwolken. Vanmiddag een kleine kans op een bui. Bij een matige westenwind worden 23 graden aan zee tot 29 in het binnenland. AMWB verkeersinformatie met nog zo'n 25 kilometer files, verdeeld over een zestal plekken. De meeste van die files geven niet al te veel vertraging, behalve dan rondom Arnhem en Nijmegen. Op de A50 vanuit Arnhem naar Osta tussen Heter en Knoop het Ewijk 7 kilometer. En in Arnhem op de N325, in de richting van Velpenbroek, heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. Nou, die is inmiddels weg, maar tussen Elden en Westervoort rijdt het nog wel langzaam over 4 kilometer. Bericht van de spoorwegen, want op het Intercity-traject tussen Eindhoven en Den Bosch... rijden tussen Eindhoven en Bokstel geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Een van onze verslaggevers was afgelopen weekend op de Maas... getuige van een opmerkelijk tafereel. Een arrestatieteam met bivakmutsen, kogelvrije vest... en automatische wapens op een strandje bij Amersodig. Hoort u zo meer over. Eerst naar de stakelde mijnwerkers in Zuid-Afrika. Ja, president van Zuid-Afrika, Zuma, heeft een week van nationale rouw afgekondigd... om de doden te herdenken die deze week vielen bij de marikana mijnconflict. De onderstaking liep uit de hand en daarbij kwamen in totaal 44 mensen om het leven. Merendeel werd doodgeschoten door de politie. Correspondent Peter van Maas. Peter, eh, ja, dat is natuurlijk een, een nationaal schandaal... maar ondertussen is dat arbeidsconflict ook nog niet opgelost. En vandaag liep het automatum af. Als die mijnwerkers niet aan het werk zouden gaan, zouden ze hun baan kwijtraken. Zijn ze weer aan het werk gegaan? Uh, voor zover ik begrepen heb we nog niet. 259 gearresteerde mijnwerkers moeten sowieso vandaag voor de rechter verschijnen. Dus die zullen niet uh, de schacht uh, ingaan. En andere mijnwerkers hebben zich ook nog niet uh, bij de poorten van de mijn uh, gemeld. Peter, wat is de rol van de, van de vakbonden hierin? Ja, dat is, uh, is heel lastig uh, uit te leggen. We zijn in feite twee vakbonden. Er is dus één nieuwe vakbond, een vakbond. Uh, ...wat radicalere vakbond voor mijnwerkers en die heeft deze staking afgeroepen... ...en de, de meest gangbare de traditionele vakbond, de National Union of Mineworkers... ...is niet akkoord met deze staking en vindt ook dat het een illegale staking is... ...en vindt de, de eisen van de stakers, namelijk 300% donsverhoging, een beetje buitenproportioneel. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, er is een dubbele rol. De, de, de, de, de reguliere vakbond, de National Union of Mineworkers, zit uh, gelieerd aan het ANC... ...de partij van president Zuma... En die heeft eigenlijk de, de stakers opgeroepen om weer, uh, weer aan het werk te gaan. En staat volgens de stakers aan de kant van de werkgevers, dus van okay. uh, London, de Londenbinde-eigenaar van de mijn. En de wat extremere vakbond wil dat ze doorvechten tot het eind? Die wil dat ze doorvechten. Uh, die willen dus inderdaad die 300% loonsverhoging. Dan moet je ook zeggen: ik bedoel, dat klinkt uh, absurd veel. Maar het gaat erom of iemand nu 400 euro per maand verdient voor heel erg gevaarlijk werk. En dadelijk misschien dan 1200 euro per maand zou kunnen gaan verdienen... hoewel de mijn daar niet mee akkoord zou gaan. En die nieuwe vakbond die wordt gesteund door uh, Julius Malema. Dat is uh, de uit het ANC gezette opstandige jeugdleider. Die, uh, die vindt dat deze strijd tegen de mijnen... deel is van de strijd tegen economische apartheid in Zuid-Afrika. Ja, dan dat schietincident van vorige week. We zeiden het net al. Wat, wat gebeurt daar inmiddels mee? Wordt daar al onderzoek naar gedaan? Uh, president Zuma heeft bekendgemaakt dat er inderdaad een uh, serieuze onderzoekscommissie komt. We weten nog niet uh, wie daarin komen te zitten, maar ik begrijp dat het echt uh, serieus aangepakt uh, gaat worden. Nu eerst uh, deze week een, een week van nationale rouw in Zuid-Afrika. Wat betekent dat? Wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, de vlaggen hangen halfstok half op overheidsgebouwen. En aanstaande donderdag is er een grote uh, herdenkingsbijeenkomst... Uh, die aan het teken staat van, zoals uh, president Zuma zei, een samenleving zonder misdaad en geweld. En dat is uh, een, uh, een, een, een mooi streven in Zuid-Afrika... waar al dit soort acties, of het nou stakingen zijn... Of, of demonstraties tegen de overheid in het algemeen... vaak met heel veel geweld gepaard gaan. Goed. Peter van Maas, dank je voor nu.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 Ja, aanvankelijk zag ik eerst een politieboot daar liggen. Zo'n snelle boot van de KLPD te water, die ligt daar wel vaker. Omdat er natuurlijk met dit weer heel veel gevaar wordt... met speedboot en waterscooters ook. ze gaan dan snelheidscontroles uitvoeren. Daar leek het ook aanvankelijk op. Maar die boot van de KLPD lag half op het strand. Daar lag ook een speedboot en een waterscootertje. Maar op dat strand, en dat was een... Onwerkelijk beeld, inderdaad, bij temperaturen van boven de 30 graden. Inderdaad, een groep politieagenten met die kogelvrije vest aan, bivakmutsen op. En eh, er waren ook twee badgasten, in ieder geval één heb ik er gezien... die geblinddoekt was en met de handen op de rug stond, eh, geboeid. En eh, er werden er, naar mijn idee, ook twee eh, afgevoerd. Een actie die ontzettend snel verliep aan het einde van de middag... in de brandende zon, terwijl mensen op het strandje ernaast... dus liggen allemaal kribben daar in het water... er helemaal niets van hebben gemerkt, die zeiden volgens mij... zijn de snelheidscontroles, maar ze hadden helemaal niets van de operatie meegekregen. Een operatie die volgens mij tot in de puntjes was, was voorbereid. En Maino, is het jou duidelijk geworden waarom die twee zijn opgepakt? Nee, we zijn er weinig over te weten gekomen. Natuurlijk wel gebeld met de politie. Aanvankelijk de politie in Gelderland gebeld. Omdat het natuurlijk Ammerzoten is eh, vlakbij Kerkdriel. Eh, Gelderland wisten van niets. We komen uit bij de politie Brabant-Noord. Eh, maar die willen er ook weinig over kwijt. Maar verwijzen wel naar de Britse politie. Uh, de politie in, uh, in Engeland, in Sheffield om precies te zijn, daar is wel mee gebeld. Met Maureen Jesser van de Sheffield Police Media, maar die willen er helemaal niets over zeggen. Maar blijkbaar gaat het wel om een, ja, om een rechtshulpverzoek vanuit uh, Groot-Brittannië aan, aan, aan de Nederlandse politie. Ik heb ook niet gezien of er ook ja, Britten zijn opgepakt. Ik dacht dat de auto's die in het weiland stonden geparkeerd, bij die groep mensen, ik denk zo'n acht mensen, mannen, vrouwen, ook kinderen in het water aan het spelen, ja, die bleven een beetje voorbij zat achter toen de politie weer vertrok, die speedboot en die waterscooter bleven ook gewoon liggen. En ik denk dat de kaalperde deed te daar was... om een eventueel vluchtpoging over het water met die snelle speedboot om die te voorkomen. Maar wat het nou precies voor een actie is geweest... en om wat voor mannen het dan blijkbaar ging, is dus ook uh, nog steeds onduidelijk. Misschien later vandaag uh, meer. Oké, okay. nou, je we door kunnen varen naar Groot-Brittannië, begrijp ik. Dank je wel. Mijno ja. Remmers. <laughs> <My laughs> Bewoners van de Gildebroedersstraat en de Hubertuslaan in Etteleur... stonden zaterdagavond maar raar te kijken. In een plantsoentje krioelde het letterlijk van de kakkerlakken. Een kleine duizend werden daardoor een onbekende gedumpt. En politie en gemeente wisten in eerste instantie niet wat ze ermee aan moesten. En dus namen de bewoners zelf maatregelen, merkte John Saarbach... toen hij een kijkje ging nemen bij dat plantsoen. De bosjes waar de kakkerlakken zijn gedumpt, die zijn helemaal verkold, Duidelijk aangestoken. Om te proberen waarschijnlijk bosje en kakkerlak en zich heel te verbranden. Goedendag. Wie heeft die tandjes aangesloten? Ja, ja, ja. ja, die woont hier op de hoek? Die is net Ja. Die hier op de hoek woont? We even kijken dan bij die man die het hier in de fik heeft gezet. Ja, dat klopt. Uh, het was, uh, ik denk, 1 uur s'nachts. En uh, er was nog weinig actie van uh, de politie en de brandweer. En uh, met uh, wat buurtbewoners hadden we beslist om, uh, om gewoon uh, de brand in te zetten... omdat er zoveel mogelijk uh, de plekken te doden... En de politie die zei ja, ja doe maar. En de dat zei dus echt? Ja, ja, die wisten het ook niet. Die hebben het nooit meegemaakt, nog nooit gezien. Het waren echt, het waren gewoon duizend. En uh, de brandweer die zei van nou, dat zou ik niet doen. Ja, heb ik het toch maar gedaan. En uh, ja, ik, heb... ik begrijp van de bestrijders dat het niet zo'n slimme actie was... omdat ze dan vervolgens alle kanten opstuiven. Uh, ja, daarom had ik het waarschijnlijk ook niet moeten doen. Maar op dat moment was het een goed idee. En ik denk dat ik er heel veel te pakken heb gehad. Uh, kijk, als ik niks had gedaan, dan, uh, dan zat het nog veel meer, uh, nog veel meer verder verspreid. Uh, dus ja, ik denk dat het uh, dat wel een strakke actie was. Heb je het nog gevonden hier in uw eigen tuin? In mijn eigen tuin heb ik vanmorgen nog een stuk of vijf uh, gevonden. Ik ben tot vier uur uh, vannacht bezig geweest om, uh, om mijn tuin uh, kakkelak vrij te maken. Maar vanochtend zaten er nog steeds uh, een aantal in. Uh, ja. Ik denk dat het de komende dagen wel zal blijven. De gemeente heeft een crisiscentrum ingericht in het stadhuis. En woordvoering voor de gemeente doet Nausica van de Merkenhof. Ja, ik denk dat u een beetje overvallen bent door die naar schatting duizend kakkerlakken. Ja, dat kun je wel zeggen. Het is uh, niet een dagelijkse va gang van zaken om uh, met kakkerlakken geconfronteerd te worden. En zeker niet het soort kakkerlak uh, wat hier in Etteleur uh, uiteindelijk is gevonden. Want weet u al wat voor ka kakkerlak het was? Ja, er heeft een onderzoek plaatsgevonden waar waarbij het ministerie van Landbouw is betrokken en de Voedsel- en Warenautoriteit. Uh, die hebben de kakkerlak onderzocht en het gaat om de Argentijnse kakkerlak. En dat is een uitheemse kakkerlak die hier dus niet voorkomt. Dus heeft iemand die gedumpt. Wie? Ja, dat is de grote vraag. Dat weten wij ook nog niet. De politie doet daar onderzoek naar. En uh, ja, wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk uh, te weten te komen wie en met welke reden en uh, ja, meer informatie. En ondertussen zit u met die beestjes en bezorgde bewoners. Ja. Wat doet u? Wat gaat u doen om, om ze te bestrijden? Nou, we hebben uh, contact gelegd met een bestrijdingsbedrijf. Een gecertificeerd bestrijdingsbedrijf. En uh, zij zijn ter plaatse uh, gaan kijken wat de situatie is. Om wat voor uh, uh, gebied het gaat. Welke straal eromheen. En op basis daarvan zijn zij met een advies gekomen voor het plaatsen van uh, lokdozen, om het maar zo te zeggen. Uh, die lokdozen hebben ongeveer de grootte van uh, muizenvaldoosjes, om, het, om maar een beetje een beeld erbij te hebben. Uh, en zij gaan plakstrippen plaatsen. En bij plakstrippen moet je je voorstellen, uh, je ziet ook wel eens in restaurants van die... Uh, Vliegenvangers. Juist, die. Uh, dat, alleen komt dat op de grond. En de werking daarvan is als volgt. Uh, als een kakkerlak, die wordt gelokt door de geur. Uh, en op het moment dat hij een pootje op die strip zet, blijft hij eraan plakken. Kan hij er niet meer vanaf. En uh, voor dat lokdoosje is het zo. De kakkerlak wordt gelokt door de geur uh, van dat doosje. Uh, hij gaat dat doosje in, eet ervan en binnen no time uh, zal hij doodgaan. Maar het zijn er heel veel. Heeft u garantie dat het gaat lukken, deze methode? Uh, uh, wij hopen natuurlijk dat het gaat lukken. Wij doen er alles aan om uh, deze bestrijding uh, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk uh, voor elkaar te krijgen. En uh, wij hopen dat het op deze manier lukt. En uh, ja, mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we weer aanvullende maatregelen gaan treffen. Maar vooralsnog gaan we ervan uit dat het op deze manier gaat werken. Dus nou is ik van de Merkenhof van de gemeente Ettenleur. De topman van Udilever, Paul Polman, is boos. En wel op de Franse regering. Waarom wordt u zo van onze correspondent? Eerst de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan nog vier files, Lara. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost loopt het vast tussen Zeeburg en het knooppunt Amstel over vier kilometer. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Grijzoord en Wageningen 2, A50 Arnhem-Os voor het knooppunt e wijk 5 kilometer. En in Arnhem zelf op de N325 richting het knooppunt Velperbroek staat tussen het Gelderdoom en Westervoort 3 kilometer. Er uh, uh, rijden geen treinen op het Intercity traject uh, eindhoven den Bosch uh, tussen Eindhoven en Bokstel, de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Homo's en lesbiennes kunnen al sinds 2001 trouwen in Duitsland. Maar als ze getrouwd zijn, hebben ze nog altijd niet dezelfde rechten als hetero stellen. En nu willen groepsparlementsleiden binnen de CDU, en dat is de regeringspartij, of een van, de grootste regeringspartij, een van de twee, dit zo snel mogelijk aanpassen. Maar de regering van Angela Merkel ziet daar niks in. Correspondent Tim de Wit bezocht dit weekend een groot parkfeest voor homo's in Berlijn. hartelijk welkom zum parkfest Friedrichshain 2012. Het is druk en heet hier in het volkspark Friedrichshain in Berlijn. Uh, naast muziek zijn er ook overal informatiestands. Uh, ik zie een stand van een homoseksuele fietsvereniging, uh, yogales voor homoseksuelen. Ja, als je in Berlijn kijkt, lijkt het homo zijn de normaalste zaak van de wereld. Maar in de politiek in Duitsland zien ze dat nog altijd niet zo, zegt Constanza Keurner van de Duitse Belangenvereniging voor Homoseksuelen, de LSVD, zeg maar de Duitse COC. Ik vraag me af wie men zo so blind zijn kan en zich zo so weinig met de eigenlijke mensen beschäftigen kan. Ja, ik vraag me af hoe politici zo blind kunnen zijn, zegt ze, dat ze niet doorhebben wat er in de maatschappij leeft. Uh, op welke punten is het homohuwelijk in Duitsland niet gelijk aan het heterohuwelijk? steuerlijke gelijkstelling en op de andere zijde het adoptierecht. Nou, dat zit hem in de belasting en het adoptierecht, zegt ze. Homoparen worden door de belastingdienst nog als singles beschouwd, niet als echtpaar. Een homostel moet daardoor als twee singles aangifte doen en betaalt daardoor veel meer belasting. En daarnaast is het voor homoparen veel moeilijker om een kind te adopteren dan voor heteroparen. Daarover wordt het een ogenblik zeer gestritten. En waar komt dat door dat dat in Duitsland nog altijd niet goed geregeld is? Veel conservatieve krachten proberen um, die rechten van lesbische vrouwen te drukken. Ah, onderschat de conservatieve krachten niet in Duitsland, zegt ze. Vooral in het zuiden, in Beieren. Daar is de invloed van de kerk bijvoorbeeld nog ontzettend groot, ook op de politiek. In het zuiden van Duitsland kan men eigenlijk garnicht die mensen met vergleichen. elkaar vergelijken. Als ze even naast deze twee heren zitten, zo halverwege de dertig, gelukkig samen op een kleedje, zelfs een hond meegenomen. Heren, goedemiddag. En, nou, als ik even met de deur in huis mag vallen, uh, zijn jullie getrouwd? Voor mij stelt zich die vraag generell niet. Ik vind dat wanneer ik heiraten wil, dan onder dezelfde bedingingen wie anderen ook. want die hebben we niet. Nee, uh, zolang wij niet dezelfde rechten hebben, zegt hij, uh, zien wij geen enkele reden om te trouwen. Vielleicht zijn we in dit land toch ingesteld als we gemeinhin En zijn partner zegt ja, uh, veel Duitsers zijn echt conservatiever dan veel Europeanen zullen denken. Ik loop even verder naar een uh, energieke vrouw bij wie je kunt blik gooien voor het goede doel, namelijk het stoppen van geweld tegen homo's in Oeganda. Uh, mevrouw, goedemiddag. Uh, ja, mag ik u eens vragen? Bent u getrouwd? Ik ben verpartnerd, ja. Uh, getrouwd, ja. Nou ja, uh, we hebben een geregistreerd partnerschap, want dat is toch wel een verschil. We hebben wel alle plichten van het huwelijk in Duitsland, maar we hebben geen rechten. Also, man kan eigenlijk zeggen, we hebben alle plichten, maar geen rechten. En wat merkt u daarvan? Also, mijn steuererklärung müsste ik eigenlijk aan ledig. Nee. Nou, ik vind het belachelijk dat ik bij mijn belastingaangifte moet aankruisen, dat ik alleenstaan ben. Ik, ik heb gewoon een vrouw. Also, het ärgert me schon sehr. ik verstehe, eerlijk gezegd, ook niet hoe het probleem is. En ik vind het onbegrijpelijk dat wij anders worden behandeld dan heteroseksuele paren. Also, uh, ik verstehe niet wat de unterschied is, waarom we anders behandeld werden, etc. Ja, Ook alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd in het park. Uh, ik zie een stand van de CDU waar ik eens even langs loop. En daar kom ik Matthias Storkart tegen. Hij is homoseksueel en lid van de CDU. En ik wil van hem wel eens weten hoe het toch komt dat zijn partij het homohuwelijk nog altijd niet gelijk heeft gesteld aan het heterohuwelijk. Mevrouw Merkel had dat probleem. Jetzt had hij al wieder een conservatieve positie opgegeven. Angela Merkel heeft de afgelopen jaren al enkele conservatieve standpunten opgegeven, zegt hij. Zoals het afschaffen van de dienstplicht bijvoorbeeld. En ja, ze durft niet nog meer heilige huisjes omver te gooien uit angst om kiezers te verliezen. Ik vereer onze bondeskanslerin zeer. Dat haar der moed veel, is allerdings schade. Ik bewonder haar ook zeer, maar ja. Het is wel heel erg jammer dat ze zo denkt. Er zijn zeer veel En dat vind ik ook wichtig. Maar voegt hij eraan toe: uh, onze partij verandert snel. Dat er nu discussie binnen de partij is over dit onderwerp. is een goed teken. Het gaat langzaam. Maar er is verandering op komst. En het constitutioneel Hof in Duitsland. doet hoogstwaarschijnlijk volgend jaar uitspraak. over het gelijkstellen van het homohuwelijk aan het heterohuwelijk. De regering van Angela Merkel zegt in een reactie. dat ze tot die tijd niets zal veranderen. En zij wacht dus de uitspraak van het Hof af. Smooth hoorde u van Santana en voor deze platen werkte hij samen met Rob Thomas. Het is bijna vijf minuten voor half tien. Wij moeten nog eventjes naar Frankrijk, want Paul Poolman is boos. In een groot interview in de Franse krant Le Figaro spreekt de topman van Unilever zijn zorgen uit. Correspondent Frank Renoud, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is Poolman boos? Hij zelfs uh, opmerkelijk boos, kun je wel zeggen. En waarom? Omdat er een fabriek is van Unilever... waar thee gemaakt wordt in Zuid-Frankrijk. En die heeft Unilever besloten te sluiten... omdat er te veel overproductie in Europa is. Nou heeft de Franse regering plannen om Unilever te dwingen dat t af te staan aan de Fransen... zodat eventueel de productie hier behouden kan worden. Nou, Polman zegt in dat kranteninterview... dat is larikoek, dat is slecht voor het vertrouwen van ondernemers in Frankrijk. Want wij hebben alles volgens de regels gedaan. Al het personeel heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen dan kun je niet zomaar ons dat merk afnemen. Dat soort praktijken hebben ze misschien, ik citeer Polman nu... hebben ze misschien in Cuba of Noord-Korea. Maar, citaat, ik geloof niet dat het de economie van Cuba en Noord-Korea veel heeft geholpen. Ja, dat klinkt een beetje als nationalisatie. Maar maakt hij zich speciaal over dit geval zorgen? En is hij daar boos over of is het de algemene Franse situatie? De aanleiding is duidelijk, die theefabriek in het zuiden van Frankrijk... Hè, waar nu sancties dreigen voor leven. Maar de boodschap gaat veel verder van Polman, dat is opmerkelijk. Hij zegt, schep een klimaat in Frankrijk voor bedrijven... dat ze vertrouwen hebben ook in die regering, dat ze willen investeren. Want, zegt hij, en daarbij richt hij zich heel expliciet aan president Hollande... de socialistische president van Frankrijk. Want, zegt hij, economische groei ontstaat als bedrijven investeren. En hij zegt ook nog, hij komt ook nog met een politieke les... zelfs voor de Franse regering, hij zegt... overheden moeten zelf hun uitgaven terugdringen en werkgelegenheid Creëren. Europa moet sterker worden in de concurrentie. Met name met China, zegt hij. Want hij vreest voor de samenhang in Europa. En hij wijst er bijvoorbeeld op dat in het zuiden van het continent, in Zuid-Europa... in sommige landen 50% van de jongeren werkloos thuis zit. Daar moet iets aan gebeuren, zegt hij. Ja, en je zei het al, hij verwijst rechtstreeks naar uh, François Hollande... en zijn socialistische regering. Is, is er zoveel veranderd in Frankrijk sinds Hollande president werd? Nou, wat je ziet is dat er wel meer geluiden nu opkomen. Kijk, die socialistische regering die zit er natuurlijk pas een paar maanden... nadat Van Hollande de verkiezingen won in mei van dit jaar. Hè? En die eerste maatregelen beginnen er nu natuurlijk te komen. De prioriteit van deze regering is, in crisistijd... behoud de fabrieken die er zijn en behoud de werkgelegenheid. Dus die regering doet er alles aan om sluitingen tegen te gaan... om banen te behouden. En dat leidt natuurlijk tot botsingen met bedrijven, met ondernemers die de bedrijven, die de vestigingen, uit economisch oogpunt gewoon sluiten. Zoals met die theefabriek. Polman zegt nu in dat interview in Le Figaro... onze fabriek, we hebben echt alles gedaan. En als de regering, de Franse regering, dan ons toch nog dwars gaat zitten... dan houdt de regering zich niet aan zijn eigen wetten, niet aan zijn eigen afspraken. En dat is slecht voor het vertrouwen van ondernemers. Ja, en dat precies. nekt de economie. Want dan kan de wal het schip gaan keren. Dan kan uh, het hele idee van Hollande om uh, werkgelegenheid te behouden wel eens tegen hem gaan werken, omdat bedrijven zich terugtrekken uit Frankrijk. Ja. Precies, en daar zie je toch een botsing, zou ik maar zeggen, tussen twee uh, ja, opvattingen over hoe je economie bedrijft. Die, die, die anglo saxische opvatting, zoals Polman die hier verwoordt: bedrijven die trekken de economie. En toch die Franse opvatting die je weer terug ziet komen onder socialist Hollande: dat de staat een hele sterke invloed moet hebben. En die staat die vecht hier nu voor het behoud van fabrieken, die vecht hier voor de werkgelegenheid en gaat daar geld in pompen. En dat is een hele andere visie op hoe de economie werkt dan hoe Polman dat ziet. Hmm. En boekt Hollande ook wel succes daarmee? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Peugeot, Citroën, daar is het ook dat was weer niet gelukt hè. Het Franse bedrijfsleven heeft het moeilijk. Nou, het Franse bedrijfsleven heeft het, zoals in heel veel Europese landen... heel erg moeilijk. Bij Peugeot Citroën is het een dossier wat nog ligt natuurlijk. Dat duurt nog een maandje. Dan komt er een rapport op tafel bij de regering... over wat er gedaan kan worden. Maar de regering staat natuurlijk een beetje met zijn rug tegen de muur. Die bedrijven zijn meestal particuliere bedrijven. Die kunnen in principe doen wat ze willen. En de Franse regering heeft geen geld, want de staatskas is leeg. Dus wat voor middelen heb je om die bedrijven hier te houden? Je kunt ze stimuleren. Je kunt bijvoorbeeld he, groene energie gaan stimuleren... wat de regering wil doen, de de Vraag is of ze daarmee redden. En het wordt de komende maanden heel erg spannend in Frankrijk... of de regering erin slaagt die bedrijfspoorten open te houden. En ik kan me ook voorstellen dat um, er uiteindelijk meer kritiek komt. Want staat de Unilever alleen met deze woorden? Weet je dat? Nee, je merkt het meer inderdaad. He, bij ondernemers gaan steeds meer stemmen op. Het gaat ook bijvoorbeeld over iets heel anders. Een zijspoor is bijvoorbeeld de, de belastingmaatregelen... die de regering nu aan het nemen is tegen de rijke Fransen. Er ontstaat een beetje het klimaat... alsof deze regering tegen grote bedrijven is. Of deze regering tegen rijke Fransen is. Want daar heeft president Hollande geen geheim van gemaakt. Die mensen, rijke Fransen en grote bedrijven... die gaan de lasten dragen van deze de crisis en van de bezuinigingen die eraan komen. En je merkt dat daar nu weerstand tegen komt. Nu de Franse regering zijn eerste maatregelen gaat invoeren. Dus ook werkgeversorganisaties in Frankrijk bijvoorbeeld hameren erop dat het klimaat goed moet zijn omdat bedrijven de economie vooruit kunnen brengen. En nou, nou Frank, kun je inschatten hoe dat gaat aflopen met dat t merk Met wat, sorry? Met dat t merk met het T-merk, nee, dat is een, de, kijk, uh, Unilever zegt duidelijk... het is een gelopen race, die fabriek is dicht, wij hebben ons aan alle wetten gehouden... de rechter is eraan te pas gekomen, die heeft ons gelijk gegeven... personeel heeft een andere baan aangeboden gekregen... het zal voor de Fransen heel erg moeilijk worden natuurlijk... om bij een multinationals Unilever ook, want laten we niet vergeten, dat is Unilever... om dat merk af te nemen, te zeggen, dat houden wij hier... en we gaan er onder een nieuwe leiding zelf mee maken. Dat lijkt bijna een onmogelijke opgave. Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk... over de problemen van Unilever en ook de problemen van de Franse regering. Het is half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. We wensen u een hele fijne dag. Onder andere met collega Sven Kokkelman. Goedemorgen, Laura. Goedemorgen. Lara. Goedemorgen. Ik ga heb praten hier met programma? de VVD-minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Want zij vindt dat de ouderenzorg veel meer thuis moet worden geregeld. Nou, Hoe ze dat dan precies... Wil gaan regelen. En het is ook op zichzelf geen nieuw pleidooi. En er is nooit iets van terechtgekomen. Dat horen we zo van daar. En vandaag beginnen de scholen weer in Midden-Nederland. Zijn een uurtje bezig. Hè, en maar heel veel schoolgebouwen verkeren in slechte staat. En er is ook geld om ze op te knappen. En dat zit allemaal in de portemonnee van de gemeente. Maar die geven het dan andere dingen uit. Dat en meer zometeen. In Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half tien. Hier is u weer, Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De regering van Birma heeft bekendgemaakt een einde te maken aan de censuur van de media. Alle media in Birma stonden tot nu toe onder strikte controle van het militaire regime. Twee weken geleden was er nog een protest van journalisten tegen de perscensuur. Bij de fabriek van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas... zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel. Dat is bestemd voor Nederland. Het toestel maakte zijn eerste vlucht op 6 augustus. En daarna volgden nog twee vluchten op 10 en 13 augustus. In Los Angeles is de Engelse filmregisseur Tony Scott overleden... op 68-jarige leeftijd. Hij pleegde zelfmoord door van een brug te springen. Scott werd bekend met films als Top Gun en Beverly Hills Cop 2... En wat de meerderheid van de Tweede Kamer betreft... hoeft de telefoongids niet meer huis aan huis te worden verspreid. Internetondernemer Alexander Klupping voerde campagne... tegen die wettelijk verplichte verspreiding. Wat die volgens Klupping niet meer van deze tijd is. En de Kamer is nu dan ook voor aanpassing van de wet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10. Als je vanaf de A10 Noord richting de A10 Oost rijdt... kom je in vier kilometer file tussen Zeeburg en het knooppunt Amstel. De linkerrijstok is dicht geweest, maar de weg is nu weer vrij. En er is vertraging op het spoor tussen Eindhoven en Den Bosch... het Intercity traject. Daar rijden geen treinen tussen de stations Eindhoven en Bokstel. Komt er een kapot spoor. De vertraging is meer dan een uur. Het is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Sven Kokkelman. Oudere zorg moet weer thuis worden opgeknapt, vindt de VVD-minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. Schoolgebouwen verkrotten en het geld om ze op te knappen blijft op de plank liggen. Amerika maakt een einde aan het jet-set-leven van een Mexicaanse drugsbarones. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Amsterdam. Gekweekte vis is de snelst groeiende tak in de voedselproductie. En Nederland zou Nederland niet zijn als we daar nu geen keurmerk voor hebben. Volg ons op Twitter. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Het De oudere zorg, dames en heren, moet op de schop. VVD-minister Schippers van Volksgezondheid... wil de bejaardenzorg weghalen uit de grote instellingen... en bij de mensen thuis of in de buurt gaan organiseren. Mevrouw Schippers, goedemorgen. En hoe wilt u dat gaan doen? Nou, ten eerste, de reden is dat de oudere zorg echt aan het vastlopen is. We betalen drie keer zoveel als Duitsland aan onze oudere zorg. En als je hoort wat mensen vinden van de kwaliteit. en hoe tevreden ze erover zijn. dan kun je echt vraagtekens stellen bij hoe we het nu doen. Ja. Nou, en wil je die zorg straks voor mensen die dat echt nodig hebben. want dat gaat vaak dan om zware gevallen. om dat overeind te houden, zul je toch echt moeten kijken. naar die Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, zoals dat heet. De ABBZ. Waar niet alleen maar bijzondere ziektekosten meer zitten. die je zelf niet meer kan verzekeren, maar waar we in de loop van decennia allemaal dingen hebben ge, gegooid, die uh, waardoor het maar uitdijden en uitdijden. en duurder ja. werd en duurder werd. Ja, dan... Dus wat wij zeggen is, ga terug naar de kern. Dus zorg dat in die wet alleen nog maar bijzondere ziektekosten zitten die je zelf niet, echt niet kan regelen waar je zelf, uh, uh, je niet voor, tegen kan verzekeren. Zorg dat de dingen die tijdelijk zijn, bijvoorbeeld revalidatie, naar de zorgverzekeringswet gaan, maar zorg dat ook vooral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 Heb jij een sociaal netwerk, dan heb je misschien andere dingen nodig... of juist veel minder nodig dan iemand die echt in zijn eentje ervoor staat. Maar dus even moet concreet. veel meer maatwerk gaan leveren. Even concreet. Iemand kan niet uh, langer thuis blijven wonen op zichzelf. Normaal gesproken gaat zo iemand dan naar een, uh, of een aanleunwoning... of naar een bejaardencentrum. of in ernstige gevallen naar een verpleeghuis. Wat gaat er voor die mensen veranderen? Dat ligt eraan hoe uh, ernstig uh, de situatie is. Als iemand echt een heel zwaar... niet meer echt niet meer alleen... bijvoorbeeld iemand is dement en is echt gevaarlijk... om die alleen thuis te laten wonen... Ja. dan gaat iemand gewoon naar een verpleeghuis zoals het nu ook is. En dus dan verandert er niks. Dat zijn die echte onverzekerbare risico's. Oké, okay, maar dat zijn de hele zware, uh, urgente gevallen. Maar, nou woont maar er iemand... als je begeleiding nodig hebt... Ja. dan ga je veel meer die begeleiding thuis krijgen. Ja. Uit alles blijkt dat wij thuis veel uh, fijner voor de mensen kunnen regelen... maar dat het ook veel goedkoper kan thuis. Ja, maar u dus bezuinigt gaan... tegelijkertijd ook op de thuiszorg? Dat doen wij, en dat doen wij omdat uh, we wij zeggen... Wij, zijn, uh, wij vinden dat alleen zorg verzekerd moet worden. Ja. Daarvoor betalen we ook ziektekosten, ja. hè, premie. Ja. Uh, dus alles wat niet zorg is... dat moet weer uit die algemene wet bijzondere ziektekosten... maar ook uit ons zorgsysteem. Maar wie komt er dan aan de deur? De wijkverpleegkundige komt terug... Dat is een verpleegkundige die heel veel kan. En waarvan wij uh, uh, eigenlijk vinden dat hij nooit weg had mogen gaan. Ja. Uh, dus het is van groot belang dat er een wijkverpleegkundige is. We versterken de uh, huisartsenzorg. We versterken ook de uh, zorg die je thuis kan krijgen. Hè? Want dus mensen die iets mankeren en thuis blijven wonen, die hebben wel zorg nodig. Nou, die zorg, gaan zij, zij gaan niet op visite of wonen bij degene die die zorg levert. Nee, degene die de zorg levert komt aan huis bij ja. iemand thuis. Maar zijn dat voldoende mensen? Want ik hoor nu al uh, in kringen van de thuiszorg en ook, in u zegt de wijkverpleegkundige komt terug. Maar als die uh, ene wijkverpleegkundige of dat kleine handje vol langs al die oudere mensen moet gaan, dat moeten dan toch wel behoorlijke aantallen zijn. Ja, maar je kunt een heleboel mensen die nu ander werk doen, die kunnen wijkverpleegkundigen worden. Als je minder mensen in de verzorgingshuizen krijgt, dan zijn mensen die daar werken. Ja, daarvan zou het goed zijn als die dus in de wijken uh, uh, gaan werken. En hoeveel geld hebt u beschikbaar dan voor die wijkverpleegkundigen die weer terugkomt? Nou, dat uh, weet ik nog niet precies. En dat is een beetje naar discussiëren, Daar ben ik helemaal met u eens. Ja. Maar dat zijn dingen waar we ook natuurlijk... Vandaag is het laatste gesprek met het uh, centrale Planbureau over de doorrekening van de programma's. Ja. En dan weten wij ook precies de bedragen. Die weten ja. we nu nog niet helemaal maar goed, precies. Maar u komt nu het met dit plan. Om, het gaat om honderden miljoenen die wij, zeg maar, als een uh, één budget overdoen naar de gemeente. Ja. Waarvan zij zelf de maatwerk kunnen leveren die nodig is. Ja. Dus het gaat wel om, om, om behoorlijk wat geld natuurlijk. Ja, maar hoeveel weet u niet. Dus het klinkt een beetje als ik heb een goed plan, weet je wat, we zien wel. Nee, want we hebben dat natuurlijk wel bij het CPB liggen. Maar ik vind, uh, ik heb liever dat ik één uh, bedrag communiceer... dan dat ik morgen zeg, nou het CPB heeft er toch iets minder voor gegeven, begrijpt u? Ja, nou uh, uh, zijn de SP en de PVV uh, bezig om uh, van de hoogste daken te roepen... dat de oudere zorg uh, extra geld nodig heeft en u gaat erop bezuinigen. Is dat niet een beetje ingewikkeld in verkiezingstijd? Dat is ingewikkeld. Maar ik vind ook dat je het eerlijke verhaal moet vertellen. Als je als samenleving de hele tijd meer uitgeeft. dan dat ze binnenkomt. dan krijg je grote problemen. Een land als Griekenland laat zien wat die grote problemen zijn. Mm -hmm. Nou, als je daar kijkt hoe de zorg er nu uitziet. dan moet je zo'n beetje je eigen injectienaalden meenemen. naar het ziekenhuis en je eigen lakens. En daar is het momenteel zo dat de farmaceutische industrie. niet eens meer levert aan een ziekenhuis. omdat ze niet betaald wordt. Just. Kortom, als je een goede ouderenzorg. in stand wil houden voor mensen. waarvan je zegt, ja, deze mensen die hebben. Onze zorg nodig, die kunnen het echt niet samen, ook niet meer met hun familie en ook niet meer met hun omgeving. Dan moeten we wel zorgen dat we op tijd de bakens verzetten. Juist, twee andere dingen nog. Vorige week pleitte de ouderenbond Ambo bij ons in de uitzending voor meer terughoudendheid bij artsen om niet automatisch meer alle kwalen van ouderen te behandelen. Bezuinigingsmaatregel en aan de andere kant een grotere kwaliteit van leven. Bent u het daarmee eens eigenlijk? Ja, ik vlieg het wel liever aan vanuit de richting van kwaliteit van leven. Als ik zie en van Geriaterus hoor wat er allemaal uh, uh, nog gezond wordt met mensen... waarvan je echt kan afvragen, draagt dat nou bij aan de kwaliteit van leven? Ik vind dat dat centraal moet staan. Ja. He, artsen zijn heel erg gericht op, ik kan dat nog repareren. Ik kan mijn onderdeeltje nog repareren. Ja. Maar een, een, een, een ouder is een mens die uit allerlei onderdeeltjes bestaat. En die moet je in zijn geheel bekijken en dan ja. moet je soms wel eens tot de conclusie komen dat iemand liever rustig thuis kan zijn een half jaar en genieten van zijn gezin, want die als slangen en in chemokuren en ellende ligt in het ziekenhuis en eigenlijk in die laatste maanden helemaal geen kwaliteit van leven meer heeft. Dus, dus dat debat moet ook met name door artsen heel goed worden gevoerd. Dus u roept met de AMBO samen de artsen op om terughoudender te zijn met de behandeling van alle ouderen. Ja, en laat de kwaliteit van leven doorslaggevend zijn en niet welke techniek we allemaal in huis hebben. Ja, en dan is er nog een gezondheidseconoom, die heet Han Blijgrot, die wil zelfs een maximumbedrag afspreken dat we over hebben per gewonnen levensjaar. Eens? Ja... Nou, ik vind dat een uh, discussie uh, die, uh, die ik eigenlijk... Uh, dat, ik, ik deel dat standpunt niet. En waarom niet? Omdat we nog zoveel doen bij mensen waarvan je zegt... die kwaliteit van leven wordt er slechter van in plaats van beter. Mm -hmm. Dat dit soort discussies, die leiden helemaal nergens toe in nee. de praktijk. Goed, dus uw pleidooi. Uh, beperk het aantal bejaardewoningen... Uh, en uh, zorg dat die uh, uh, zorg die die mensen nodig hebben... dichter bij huis plaatsvindt. En tegelijkertijd... Uh, en praktisch wordt geleverd. Wat is nou echt nodig? In ja. plaats van waar geeft de regeling recht op? Juist. En aan de andere kant zegt u... we moeten voorzichtiger zijn met het eindeloos doorbehandelen van ouderen. Ja, vanuit het kwaliteit van leven. <laughs> Edith Schippers, minister van Volksgezondheid. Ik dank u wel. Dank, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Regelmatig horen we dat er reparatiewerkzaamheden aan de gang zijn... aan de buitenkant van het ruimtestation ISS. Ook vandaag gaan astronauten weer sleutelen. Wat gaat er toch steeds allemaal stuk? Dat is de vraag aan ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Vaak is het een elektrisch kabeltje wat los is of een kleinigheid. Maar nog veel vaker is het zo dat er dingen aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld... Er uh, gaan nu wat elektrische verbindingen gemaakt worden aan de buitenkant... in verband met de komst van een nieuwe Russische module later in het jaar. Er wordt een, een kraan verplaatst van de ene module naar de andere. dus Zo'n kraan wordt gebruikt vaak om, uh, om dingen aan te koppelen... of dingen te verplaatsen aan de buitenkant van het ruimtestation. Die wordt van, van de binnenkant bestuurd. Uh, er moet wel eens een koelunit, cool dus een koeling die aan de buitenkant zit... Uh, vervangen worden. Ja, die reparaties worden meestal opgespaard... Uh, zodat de astronauten voor een uur of zes werk hebben. En dat komt dan weer omdat de backpacks, de, de levenspakketten... op hun rug, zeg maar ongeveer zes uur meegaan. Zes tot zeven uur meegaan. En ze werken altijd met z'n tweeën natuurlijk... om elkaar een beetje in de gaten te houden en te kunnen beveiligen. Anders het antwoord van Piet Smolders. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Kweekvissen en thuisboelens. Bij een uh, gewichtige bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, we lopen er even uit, want hier is de presentatie van, uh, ik mag eigenlijk wel zeggen, alweer een keurmerk. Of klinkt, wat, klinkt dat wat te negatief? Johan van Gronden, directeur van het Wereld Natuurfonds. Nou, wij vinden het een historische dag. We zijn echt jarenlang bezig geweest uh, met uh, een dialoog wereldwijd. Meer dan 2000 mensen hebben er deelgenomen. deelgenomen. genomen. Wie Waar hebben we het over? Wat voor keurmerk is het? We hebben het over een keurmerk voor kweekvis. We hebben al lang gelukkig een keurmerk voor wildgevangen vis. Die dus gevangen is met uh, oog voor de gezondheid van de bestanden... zonder bodemschade, geen noemenswaardige bijvangst. Het geval wil dat 40% van de vis die wij als mensen eten... is inmiddels al gekweekt... Het ontbrak aan een standaard ervoor, terwijl uh, de kweek van kweekvis heel schadelijk kan zijn voor de natuur. Het kan samengaan met verlies van mangrove bossen. Er kan veel te veel antibiotica worden gebruikt. Ja, en je kunt ook van de regen in de drup raken als je heel veel visvoer gebruikt van wildgevangen vis. Uh, ja, dan heb je uiteindelijk uh, een, een netto eiwit opbrengst uh, die er ook niet toe doet. De meeste vis die wordt gekweekt in Azië. Dan staan we hier in dat prachtige scheepverdmuseum te praten over een keurmerk. Maar hoe bereikt u dat die jongens in Azië dat keurig gaan doen? Nou ja, je moet eerst zorgen dat er marktvraag komt. Nou, die gaat in Nederland heel snel op gang komen en in Europa. Het Centraal Bureau Levensmiddelenvoorziening heeft al besloten... dat in 2015 alle kweekvis op de Nederlandse schappen moet voldoen aan dit keurmerk. Dat is al heel belangrijk. Dus dat betekent gewoon dat je als kweker, als viskweker weet... dat nou, als je in Nederland of andere geavanceerde Europese markten... straks je product wil sluiten, moet je nu heel haastig aan die standaard gaan voldoen. Ja, u had het er al even kort over, maar wat is nou precies het probleem op dit moment in Azië? Nou ja, uh, de, de, de, de, de kweek van, uh, kweekvis gaat gepaard met een aantal uitdagingen zou je kunnen zeggen. Er wordt nogal wat antibiotica gebruikt. We kennen dat ook uit de bio-industrie in Nederland, dat is natuurlijk rampzalig. Uh, dus we willen het gebruik van antibiotica fors terugdringen, ook dat van chemicaliën. Je hebt heel veel wildgevangen vis nodig, vaak, om een kilootje kweekvis te krijgen. Nou, dat willen we ook terugdringen, dus die ratio's moeten omlaag. In het geval van de standaard, die dus vandaag vrijkomt, Tilapia en later ook dit jaar Pangasius, is de netto opbrengst zelfs positief. Dat betekent dat er minder wildgevangen vis ingaat dan uiteindelijk. Uh, aan kweekvis wordt bereikt. Dat komt omdat het omnivoren zijn. Dus we eten niet alleen vis, maar ook ander plantaardig voedsel. Dat is hartstikke belangrijk. En we willen per se, en dat is wel een heel belangrijk actiepunt van de wereld van dat er niet meer mangrovenbos verloren gaat... Uh, voor het aanleggen van met name garnalenkwekerijen. Nou, wat is er aan de hand met die mangroves? Mangroves zijn de kraamkamers van de zee. He, dus daar uh, planten, vissen zich voort. Uh, zonder mangroves ook geen wilde garnalen... En we hebben maar een areaal ter grootte van ongeveer Suriname. Dat is allemaal mangroven die we op de wereld hebben. En het verdwijnt sneller, maar de factor 3 tot 4, dan de ontbossing op land. Dus kun je nagaan. Ja, we hebben het nu over tilapiafilet, een vissoort. Wat zijn precies de gezondheidsrisico's op dit moment? Nou, gezondheidsrisico's van een goed gekweekt tilapiavisje, die zijn er niet. Dat is gewoon prima. Vis is lekker en gezond, dus het is een prima bron van eiwitten. En een slecht gekweekt visje? Nou ja, Een slecht gekweekt visje kan barstens vol met antibiotica zitten. Dat is niet fijn. En het kan gepaard gaan met slechte arbeidsomstandigheden. Dat zie je niet als het op je bordje ligt, maar dat willen we natuurlijk ook niet. En wat je ook niet ziet, is de schade aan de natuur. Dat willen we natuurlijk ook graag voorkomen. Dus vandaar die standaard. Consument weet natuurlijk heel weinig van de keten hè, waarbinnen het wordt geproduceerd. Met het ASC-keurmerk weet je dat je een lekker en gezond vis op je bord hebt... dat geen schade aanbrengt aan de natuur. Ja. Maar hoe krijgt hij nou die kwekers in Azië zo gek om aan al die standaarden te voldoen? Nou ja, we hebben ervaringen met andere keurmerken. Denk eens aan MSC, het keurmerk voor wildgevangen vis. Dan moesten we een paar jaar geleden met een lampje zoeken in de supermarkt. Dan kon je ergens vier producten vinden. En nu zijn we zover dat je eigenlijk geen wildgevangen vis meer kwijt kan op het schap... als het niet voldoet aan die standaard. Johan van Gonder, directeur van het Wereld Natuurfonds. Ik dank u wel. Tot genoeg. Bijdrage was dat van Tess Straks het jetset-leven van Mexicaanse drugsbarones, zo heet ze, is ten einde... Een majest. 3, 2, 1... Deze dag, 1968. Honderden Russische tanks rolden naar het centrum van de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag. Deze dag, 20 augustus 1968, maakten Russische tanks een hardhandig einde aan de Praagse lente. Hans Renner ontvluchtte Tsjechoslowakije en week uit naar Nederland. <tieden> Het gevoel van, van ja, dat, dat ken je niet als, als Nederlander van mijn generatie, namelijk uh, de babyboomers. Uh, uh, dat is het gevoel dat je niet vrij bent geweest en plotseling, binnen enkele weken misschien, wel uh, vrijwel volledig vrij en dat is een geweldig gevoel. Ik kan me herinneren, dat was uh, misschien in ...maart, april, dus die praatselente was nog heel erg jong... Um, ...ik uh, reed met een tram... ...en daar was een uh, typisch communistische tramconductrice... ...zo in echt met communistisch speltje op, op haar jas... ...en dame van indrukwekkende omvang en een krijzende stem... ...en uh, uh, de tram was namelijk vol... ...en ze uh, uh, riep uh, tegen mij... ...zou er een daar, dat was u ofte wilt u doorlopen... En toen heb ik haar geantwoord, ik ben geen kameraad, mevrouw. En ze keek mij aan met zo echte, met een blik van haat. En toen schreeuwde ze, dat had u twee maanden geleden nog niet durven zeggen. En inderdaad, dat was dus die vrijheid. En daarom ook die shock was zo groot toen die tanks zijn in de nacht van 20 op 21 augustus 68 binnengeroogd. Opnieuw heeft de wereld met een schok ervaren... Dat de Russische tanks die op hoogtijdagen over Moskou's Rode Plein rijden niet uitsluitend voor decoratie dienen. Nu de Sovjetleiders opdracht hebben gegeven Tsjechoslowakije te bezetten. En er een einde te maken aan de democratisering die in januari van dit jaar onder de nieuwe partijleider Alexander Dubček was begonnen. Ik, ik was er niet Nee, Wij konden reizen... ...naar het kapitalistische westen, Dus ik ging naar Oostenrijk en daar heb ik een baantje gehad. En ik was al klaar met het spelen, want uh, dat was tegen 12 uur, dus ik, ik ging slapen. En uh, ik werd wakker geschud door een portier... ...en die, die vertelde dat de Russen waren binnengevallen. En uh, in, in wakker, ik ik heb tegen hem gezegd, uh, doe maar niet zulke stomme grappen, laat mee slapen. Dus ik draaide mij om en sliep verder. En hij kwam met een transistorradiootje naar mij toe en zei, luister, luister. En op dat moment speelden ze de vijfde symfonie van Beethoven, de Schickzaal-symfonie. Dat is de noodlotsymfonie. symfonie En toen wist ik hoe laat het was. En inderdaad, toen stortte de wereld even voor me in. Spelen, dat ging niet meer. Uh, dus toen kwam een kaartje uit Hilversum van de Nederlandse familie... die waren daar als gast van het hotel. Dus ik pakte mijn tas, mijn lifttas, met wat ondergoed en wat studieboeken. En ik begaf mij naar Nederland niet vermoedend... dat ik Tsjechoslowakije pas na 1989 zou terugzien. Hans Renner over de inval van de Russen... en het hardhandige einde aan de Praagse lente deze dag in 1968. met Back It Up. Het is 8 minuten voor 10 uur, luistert naar de KRO op Radio 1. Ze verdiende bakken met geld aan cocaïnesmokkel, leidde een jet-set-leventje in designerkleding en dure juwelen, maar nu is het sprookje uit. Mexico levert Stans' meest beruchte criminele dame uit aan de Verenigde Staten. Edwin Timmer, maar. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik in Mexico. Ik praat over Sandra Avila Beltran. Uh, wat was dat precies voor mevrouw? Ja, dit was een hele bijzondere vrouw uh, waar uh, je ja, eigenlijk heel Mexico door gefascineerd uh, is. Het is uh, de eerste vrouwelijke architecte en uh, controleur, zeg maar, van smokkelroutes voor cocaïne vanuit Colombia via de Mexicaanse westkust naar de VS. En uh, ja, ze werkte zij aan zij van uh, El Chapo Guzman, dat is de machtigste en meest gezochte drugsbaas van Latijns-Amerika. Ja. En uh, nou ja, zoals je zei, dus ze liet zich die rijkdom van de drugshandel goed smaken met uh, ja, Chanel kleding, restaurants en met diamanten ingelegde wapens. Ja, en hoe liep ze tegen de lamp? Uh, ze liep tegen de lamp omdat ze uiteindelijk uh, vond men toch uh, 9 ton coke maar liefst op een van haar bootjes. En uh, ja, dus uh, vervolgens uh, ging ze de Mexicaanse gevangenis in... Ja. waar ze overigens haar luxe leventje redelijk uh, kon volhouden. Oh ja, want ik begreep dat ze er toch over zat te klagen... namelijk dat ze niet het eten kreeg dat ze gewend was. Nee, ze had niet het uh, eten wat ze gewend was, maar uiteindelijk uh, kreeg ze toch wel een eigen kok... en uh, ging ze altijd toch wel uh, met hoge hakken uh, en, en puik gekleed, zeg maar... En uh, ze liet zelfs botoxbehandelingen uh, doen in haar uh, cel. En dat was uh, zelfs, uh, voor Mexicanen was dat wat te gortig en daar keek men toch wel raar van op. Juist, als je geld hebt daar in het uh, gevangeniswezen... dan uh, heb je nog een redelijk uh, luxe daar binnen de muren van de cellen. Dat, uh, dat lukt hier aardig, ja. ja. Uh, een vrouw in de macho drugswereld, hoe bijzonder is dat eigenlijk daar in Mexico? Ja, dat is, dat is nou precies waarom, waarom men zo gefascineerd is door deze mevrouw. Uh, want ja, kijk, dat, dat vrouwen een belangrijke rol spelen in die drugsmokkel is wel bekend. Maar ja, dan zijn het eerder pak ezeltjes of, of huurmoordenaars. En uh, ja, niet een verleidelijke femme fatale die, ja, terwijl ze opdracht gaf tot moord, zeg maar haar nagels liet doen. En, uh, maar, maar juist dankzij, hè, ze, ze kreeg op een gegeven moment kreeg ze een liefdesrelatie met de Colombiaanse smokkelaar. Ja. Terwijl ze al in die drugswereld zat. Ja, en dat gaf haar de, de unieke, unieke plek om zeg maar, die kookroutes voor de Mexicaanse westkust uh, langs te coördineren. Ja, en dat, dat levert daar zelfs de bijnaam om uh, de, de koningin van de Pacific. Ja. En, ja, en dat bij elkaar, ja, dat, dat was toch wel heel, heel boeiend. Maar tegelijkertijd is ze enorm aanbeden daar. Want boeken die over haar verschenen, die zijn meteen bestsellers. Uh, er is een soap opera over haar leven te zien op televisie, begrijp ik? Ja, dat klopt. Uh, een Spaanse schrijver is het die een, uh, ja, min of meer een roman op haar leven heeft gebaseerd. Uh, en dat boek heet La Reina del Sur, is nog niet in het Nederlands uit. Uh, maar het is de pa Spaanse schrijver aan Arturo Pérez Reverte, uh, wel in Nederland bekend van de Club Dumas. Uh, en inderdaad, op basis van dat boek is weer een uh, soapserie geschreven uh, ja, waar Mexicanen uh, dagelijks van kunnen genieten. En er zijn natuurlijk ook een heleboel liedjes over verschenen hier. Ja. Met andere woorden, ze is een nationale bekendheid en ze wordt verheerlijkt ook. Uh, ja, in sommige delen, zeg maar, waar, waar dit kartel, zo noemen ze dat hier, die drugsboeven, die, zo'n groepering, dat heet dan een kartel in Mexico, uh, op de plek waar, waar zij uh, ja, de meeste macht hadden en tegelijkertijd ook hun geld allemaal wel uitgaven. Ja, ja daar, daar wordt ze behoorlijk, uh, ja, daar is ook goed goed bekend. Maar nou zei je net dat de grootste drugscriminelen daar toch gewoon lekker in Mexico blijven zitten. Waarom wordt zij dan uitgerekend uitgeleverd aan de Verenigde Staten? Uh, nou, ze is niet de enige die is uitgerekend. En die is uitgeleverd uh, aan de VS. En uh, ze heeft er ook heel lang tegen gevochten. Uh, sind, sinds 2007 uh, hebben we het dan over. Want toen is ze al opgepakt. En, uh, maar ja, uiteindelijk uh, zijn die banden hoor. Tussen de VS en Mexico zijn, uh, zijn erg goed uh, op, op juridisch vlak. En uh, ja, ze gaan uh, regelmatig uh, die kant op. En zo staat zij dus ook uh, nu uh, straks voor de rechtbank in uh, Miami. In Florida. En dan moet ze onder meer terecht staan uh, voor uh, de levering van zo'n 90% kilo coke aan, uh, aan uh, ja, bevriende relaties in uh, Chicago. Juist, goed. Uh, dat betekent dus dat ze vermoedelijk voor een hele lange tijd uh, achter slot en grendel vertrekt. Daarin de Verenigde Staten hoge hakken uit, botoxbehandelingen kan ze vergeten en nagelslakken ook. Uh. Dat was exact uh, wat uh, onze ongeveer de Amerikaanse officier van justitie uh, zei. Uh, dat ze deze botoxbehandelingen, uh, ja, die kregen ze in Miami niet krijgen. Uh, achter de tralies. Goed. Edwin Timmer vanuit Mexico. Hans op de hoogte hoe dat uh, afloopt met deze uh, wereldberoemde drugsbaron uh, Nes. Moet je zeggen. Dank je wel. Straks, dames en heren, schoolgebouwen verkrotten... en het geld om ze op te knappen blijft op de plank liggen. En de koersval van Facebook leidt tot miljoenenverlies bij pensioenfondsen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland blijft bij ons hier op Radio 1.